Het CDA wil dat agenten en rechters geen zichtbare religieuze uitingen dragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppeltjes en kruisjes. Het partijbestuur wil het voorstel opnemen in het verkiezingsprogramma. Het is een idee van de afdeling Utrecht van de partij en het bestuur steunt het. Achtergrond van het voorstel is dat bij agenten en rechters... de neutraliteit zoveel mogelijk moet worden gewaarborgd... en dat partijdigheid zoveel mogelijk moet worden voorkomen...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 Wanneer het economisch slecht gaat, kiezen vakantiegangers vaker voor een buitenlandse bestemming dicht bij huis, zegt het Bureau voor Toerisme. Dit jaar gaan wel minder Nederlanders op zomervakantie. In totaal 9,8 miljoen Nederlanders hebben een vakantie in binnen- of buitenland geboekt. 200.000 minder dan in de vorige zomervakantie. In de Amerikaanse staat Colorado moeten steeds meer mensen hun huis uit vanwege de hevige bosbranden. Sinds het vuur zaterdag uitbrak zijn 32.000 mensen geëvacueerd. Het vuur bedreigt de buitenwijken van de stad Colorado Springs en de drukbezochte campings bij de berg Pikes Peak, een van de toeristische trekpleisters. Door de branden is al 2500 hectare bos in de as gelegd. De evacuaties leiden tot chaos op de wegen. De brandweer heeft inwoners opgeroepen hun mobiele telefoon alleen in noodgevallen te gebruiken om overbelasting van het netwerk te voorkomen. Door de hitte, zo'n 38 graden en de sterke wind, krijgt de brandweer het vuur nauwelijks geblust.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 Per regio wordt worden bekeken of het zinvol is nog te bouwen en op welke plek. En verder kan de sloop van panden voor een deel worden betaald uit een nieuw fonds... waarin alle partijen geld starten. Het weer nog bewolkt en wat regen of motregen. Vanmiddag op veel plaatsen droog en wat zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen zomers warm, 25 graden, maar wel bewolkt. En in de loop van de dag kans op regen en onweersbuien. ANWB-verkeersinformatie, 18 files, 70 kilometer bij elkaar. Een paar opvallende op de A4 vanuit Delft naar Amsterdam. Voor knooppunt Prins Klausplein, 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A12. Verderop op de A4 bij Zoeterwoude, 8 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Dan de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld, 7 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os bij het Eewijk, 4 kilometer. De A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Malden, 5 kilometer. Doorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Maasbracht en daar staat bij Kuik, 5 kilometer.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 De opera Orfeo het Arudici keert wegens grote belangstelling terug naar de wijven van Paleis Dijk. Geniet van een zomeravond om nooit te vergeten. Orfeo het Erudici. Vanaf 25 mei. Reserveer nu via de Utrechtse spelen.nl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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Agenten en rechters mogen geen zichtbare religieuze uitingen meer dragen. Tenminste, als het aan het CDA ligt. Dus geen keppeltjes, kruisjes en hoofddoeken meer. We gaan maar eens met ze bellen. Eerst opnieuw naar de lege kantoor. Ja, want voor die panden kunnen nieuwe bestemmingen worden bedacht of ze kunnen worden gesloopt. Alle partijen in de sector hebben een convenant gesloten, gaan ze vandaag ondertekenen en willen een speciaal sloopfonds. De kantorentop heet die organisatie. De Nederlandse mededingingsautoriteit NMA toonde zich eerder al kritisch over collectieve sloop. Barbara van der Rest van de NMA, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u daar kritisch over? Nou, in de regel is het zo dat als je capaciteit uit de markt haalt... dat dat gevolgen heeft voor de prijs. En als wij naar die plannen kijken... dan maken wij ons een beetje zorgen over de uiteindelijke eindgebruiker, Want die zien we er niet zo in terug. En ja, een hogere prijs, het moet niet zo zijn... dat natuurlijk een huurder daar uiteindelijk dat betaalt... en een investeerder daar de vruchten... en de beleggers daar de vruchten van plukken. En daar zijn wij scherp op. Ja, dan gaat u ervan uit, mevrouw Van der Rest... dat er mogelijk uh, ja, een soort prijsafspraak... Is dat er in ieder geval invloed wordt uitgeoefend op die prijs op een oneigenlijke manier? Daar gaan, nou, daar, daar gaan we vooralsnog nog niet van uit. We moeten nog afwachten hoe ze die capaciteit uit de markt gaan halen. En dat gaan we ook uh, actief monitoren. Uh -huh. uh, er zijn natuurlijk genoeg mededingsadviseurs die ze daarbij kunnen begeleiden. Maar inderdaad, waar het ons wel om gaat... is dat eigenlijk alle partijen uiteindelijk uh, her, het voordeel bij hebben... en niet alleen die investeerder. Ja, maar zoals het er nu naar uitziet... Hè? Uh, als we kijken naar het plan zoals het er nu ligt... zoals wij het vanochtend hebben uitgelegd gekregen... Uh -huh. hebben beleggers, uh, gemeenten, projectontwikkelaars... met elkaar afgesproken dat er zo'n sloopfonds komt dat daar uh, door de sector geld in wordt gestort... om die sloop vervolgens van kansloze kantoren te betalen. Uh -huh. Tot zover, hoe klinkt dat tot nu toe? Ja, ik, dat klinkt, dat klinkt uh, aannemelijk. Ja, ik, ik moet even afwachten hoe dat er precies uit komt te zien. Hoe ze die capaciteit dan vervolgens uit die markt gaan halen. Wat daar de gevolgen van zijn. En hoe ze uitleggen, hè, ze moeten dan kunnen uitleggen... wat daar de voordelen voor zijn... Voor, voor iedereen, dus ook voor die eindgebruiker. Ja. U zegt dat klinkt aannemelijk, maar je zou ook kunnen denken... het is het probleem van de projectontwikkelaar. Degene die dat kantoor heeft laten bouwen, die het bezit, en die lost het ook maar op. Vindt u dat niet dat dat eigenlijk zou moeten? Ja, dat is dus een lastig uh, probleem, want we spelen hier heel veel partijen, partijen een rol. En kijk, wij zijn er voorstander van om een probleem op te lossen. En het moet niet zo zijn dat daar weer een ander probleem uit ontstaat, namelijk een mededingingsprobleem. Kijk, en er zijn genoeg adviseurs die ze bij kunnen staan. En mochten daar nou ja, toch heel veel vragen over blijven bestaan, wij, zijn wij best bereid om te kijken hoe we daar zelf dan ondersteuning in kunnen bieden. Maar ondersteuning, wacht even, als nou blijkt hè, dat door dat uh, gebruik van het sloopfonds uiteindelijk daar uh, kantoren worden gesloopt, dus uit het aanbod worden weggehaald... dat daardoor er dus minder kantoren te huren zijn en daardoor de prijs stijgt... en dus huurders uiteindelijk meer moeten gaan betalen. Dan grijpt u dus in, begrijp ik? Wij zullen daar zeer kritisch naar kijken... en dan moeten de partijen uh, uh, de, de plannen, zoals ze dat dan doen... ze moeten ons dan kunnen overtuigen van de voordelen ervan... voor iedereen, dus ook voor die eindgebruiker. Dus er zijn natuurlijk verschillende tussenoplossingen... waardoor... Uh, er, voor, er ook voordelen aan zoekenplannen. plannen zijn. Uh -huh. En dat moeten ze dan kunnen uitleggen. Duidelijk. Barbara van der Rest van de NMA, dank u wel. Graag gedaan. Tien over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een bijzondere ontmoeting vandaag in Noord-Ierland. De Britse koningin Elizabeth zal de hand gaan schudden van Martin McGuinness... tegenwoordig vicepremier premier van Noord-Ierland, maar voormalig IRA-commandant. Cosmonent Arjen van der Horst. Arjen, nog even, wie is McGuinness en wat heeft hij op zich geweten? Ja, McGuinness was uh, een van de leidende figuren binnen de IRA. Zoals je al zei, hij was IRA-commandant in Londonderry... in het noorden van Noord-Ierland. En, zo is ook altijd gezet, hij was lid van de Army Council. Hij is zeg maar de generale staf van de IRA. Hij speelde dus een prominente rol in de strijd tegen de Britten, die bloedige strijd, de Troubles van de jaren 60 tot de jaren 90, want de IRA wilde een hereniging van Noord-Ierland met de Republiek. Later speelde hij een prominente rol in het vredesproces. Uh, hij zorgde ervoor dat de IRA meeging, zich ontwapende en uh, uiteindelijk voor de vrede tekende en nu dus uiteindelijk... Een politieke rol voor hem als vicepremier van Noord-Ierland, samen in een coalitie met de gezworen vijanden van de Protestantse DUP. Uh, bijzonder, uh, Arjen, dat de Queen straks de hand van Guinness McGinnis gaat schudden. Hoe, hoe belangrijk is het? Historisch is het, maar hoe, hoe belangrijk is die ontwikkeling? Van zeer grote symbolische waarde natuurlijk. Hè. Je moet je voorstellen dat de Queen als hoofd van de Britse strijdkrachten ook voor de Ieren het symbool was van de vijand. Hè. Daar vochten ze tegen. Uh, ook na, na het vredesproces, na de Goede Vrijdagakkoorden van 1998 is de Queen wel eens in Noord-Ierland geweest, maar altijd weigerde Sinn Féin uh, de, de Queen te ontmoeten. Die, die was er nooit bij. Dat het nu gebeurt, ja, dat is een hele belangrijke stap natuurlijk. Ze willen laten zien dat Noord-Ierland is verder gegroeid, dat het vredesproces verder gaat, dat er geen weg meer terug is. Uh, en voor de Queen zelf is het natuurlijk ook een uh, belangrijke stap, zelfs met een zeer persoonlijke la uh, lading. Want ook de Ira in het verleden had het op haar familie gemumd. In 1997 is haar neef, Lord Mountbatten, opgeblazen door de Ira. Uh, er, wordt gezegd, er is gezegd dat de Ira het ook gemumpt had op prins Charles. Dus dat de twee uh, nu de handen schudden... Ja, dat zegt heel veel over het Noord-Ierland van uh, 2012. Dat die troubles, de, die bloedige strijd... Uh, dat die periode uh, ver achter ons ligt. Ja, en, en kan die handdruk dan dat vredesproces nog een zetje... geven? Want niet voor, voor niet iedereen is die strijd voorbij. Nee, Noord-Ierland is nog steeds geen normale samenleving. En dat zie je alleen al uh, aan het bezoek van de koningin naar Noord-Ierland. Uh, bij andere delen van het Verenigd Koninkrijk... zijn dat vrij gemoedelijke bijeenkomsten. Hier lijkt het ogenschijnlijk gemoedelijk... maar er zit heel veel beveiliging omheen. Niet vergeten, er zijn nog steeds splintergroepen in Noord-Ierland... Uh, die de, de wapens willen opnemen. Vorig jaar... Bij een bezoek aan Ierland van de Queen had een uh, groep zoals de Real IRA ook gedreigd uh, een aanslag te plegen op de Queen. Dat is nu niet gedaan, die woorden zijn niet geuit, maar uh, ze nemen natuurlijk het zekere voor het onzekere. Uh, en dus die beveiliging is ontzettend streng. Symboliek is een speelt een belangrijke rol in het vredesproces. En daarom is dit ook wel een belangrijk moment, beide willen zien dat die periode van bloedige strijd voorbij is en dat beide gemeenschappen katholiek en protestant een brug naar elkaar toeslaan. Correspondent Henk van der Horst later vandaag dus die ontmoeting tussen Queen Elizabeth en Martin McGuinness. 14 minuten over 9 is het luisteren naar het NOS Radio 1 journaal. Een bijzonder moment voor de opvang van dak- en thuislozen in Amsterdam. Op de plek waar Mario Boshart met de opvang begon, <coughs> 60 jaar geleden... wordt een nieuw opvangcentrum gebouwd. Vanmiddag is de officiële start van die nieuwbouw. Edwin van der Berg ging alvast kijken op de plek op de wallen... waar het oude pand nu wordt gesloopt. Het is op de wallen, op de oude zijds als bij veel andere monumenten. Als je het niet weet, loop je er langs, zoals ook hier. Bij nummer 14. You're making a picture. Yeah, yeah you know what kind of building that is. Weet u wat voor gebouw dat is? I don't know. You've <laughs> heard of Major Boshart? The Dutch lady? The Dutch lady? No. And it's interesting. Yeah, but I don't know. Maar als je dan wat dichter naar het pand toe loopt... ontstaat er op de deurpost de Leeuwenburg. Goodwill Centrum, Amsterdam. Het pand waar Major Boshart 60 jaar geleden dus begon. En wat... Het wordt verbouwd. Het historische deel blijft staan. De buurman zit een uh, sigaretje te roken. U kent het pand natuurlijk. Ja, ja gewoon, gewoon uh, zo van buiten. Snap je? Ik ben nooit binnen geweest. Nee. Maar er worden veel foto's van gemaakt. Echt door toeristen. Ik zit hier vaak als ik pauze heb. Zeker ook. Ik word hier bij de praal. En ik zie veel toeristen dat ze interesse, interesse voor hebben. Ze maken veel foto's. Toch, uh, Meneer van der Beek, u bent een van de slopers. Een ja, dat historische plek. Ja, dat heb ik begrepen. Dat Major Bos heeft hier begonnen is ooit als uh, heilssoldaten En uh, zeer geliefd is geworden op de Wallen. Ja, het is bijzonder, is het. Wat wordt er nu precies gesloopt? Uh, op de hoek staat een heel mooi antiek pand. Dat blijft staan. En alles wat daar voorbij gebouwd is in latere jaren... dat wordt weggehaald. Even kijken, we zijn hier op nummer 35, drie maal kloppen. Maar dat zal wel nu niet werken. Thuiszorgleger des Heils staat erop. Dit stuk gaat ook nog tegen de vlakte. En het historische pand blijft staan natuurlijk. Gelukkig wel. Ja, ik vind het een uh, heel mooi pand om naar te kijken. Je ziet ook de tand, die er nog af. En toch heeft het, uh, ondanks de constructie, heeft het uh, goed uh, weerstaan. En ook natuurlijk ondanks het zware verkeer wat hij jarenlang uh, langs gedenderd heeft... Want dat heeft het pand natuurlijk geen goed gedaan. Maar ja, het staat er nog wel steeds. En ik hoop dat het er nog even mag blijven staan. Ja. U had het net even over de majoor. Waarom spreekt zij zoveel aan, nu nog, vijf jaar na haar overlijden? Ik denk dat de majoor geen onderscheid des persoons kende. Ik denk dat ze met alle rangen en standen in de samenleving van koningin... tot de laag geplaatste... ...goed om kon gaan, tot die mensen door kon dringen... ...en ook voor iedereen echt een warm woord over had. En ik denk dat dat uh, haar geest uh, van leven was. Ja, dat meen ik. Ja, dat had ze gewoon. Als je er hoorde praten of, of, of, of bezig zag met mensen... ...ja, iedereen hield van haar. Dat kon je ook zien. Ook mensen die het niet zo nauw nemen in het leven... ...zoals een paal de leel, die toch iedereen een beetje in de gek wil nemen... ...die kon goed met haar omgaan. Nou, dat zegt mij al heel wat. Ja. Nou, het sigaretje is op. Dit ja. moet even door voordat hier de wethouder komt. Ja, dan uh, houden we tevreden gezichten. Reksen, dank u vriendelijk. Hans van der Beek aan het werk op de Wallen in Amsterdam. Hoe groot is de kans dat Arantxa Rus vandaag op Wimbledon wint van Amanda Stozer? gaan we het straks over hebben. Hier is de verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Met nog 18 files, 60 kilometer bij elkaar. Het oplossen gaat vanochtend maar langzaam. Maar het was niet zo gek druk, dus wat dat betreft valt het wel mee. Nog wel veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude. 8 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Voorburg, 8 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. en Daardoor loopt het ook vast op de A4 en op de A13 richting Den Haag. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Malden nog 3 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Maasbracht. En daar staat bij Kuik nog 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 3Dan met PEC. Het is 9 minuten voor half 10. Nog 4 dagen. André Kuipers terug naar de aarde. 21 december vorig jaar de lancering. Zondag 1 juli zijn terugkeer naar de aarde. Wat heeft zijn reis opgeleverd? vraag, is het nou constant gewichtloos? Verslaggever Mark Hamer maakt de balans op. Ja, Kom uh, klaslokaal binnen. Kijk omhoog. Ik zie allemaal satellieten hangen. Ik kan zien dat het van een lege fles is geweest. Een lege colafles, denk ik, of iets dergelijks. Er hangen twee zonnepanelen aan, van karton gemaakt. Aluminiumfolie eromheen. Van wie is die? Hier uh, heb ik samen Anne en Nicky gemaakt. Oh, wacht even, wacht even. Kom even naar jullie. toe. Dat is de HPS. De... Oh, maar nu heet hij HCS. Oh, een ja. uh, naamsverandering ondergaan? Ja, omdat uh, de HCS nog wat beter klonk. Wat doet die satelliet? Een uh, Hologrammen van 3D-tekeningen. Die kan, kan die naar de andere kant van de wereld en zo verplaatsen. Dus hologrammen? Ja, uh, ja, leg eens even uit. Uh, uh, dat, het is helemaal science fiction wat je nu vertelt. Um, een soort 3D-beeld van laserstralen. Dat haast niet van echt te onderscheiden is. Alleen, uh, je hand gaat er altijd door doorheen. Ik ben binnengelopen bij de plusgroep van de openbare basisschool De Zingel in uh, Schiedam. En Jasper Wamsteek, hè? Die, we hebben hier te maken met een groep winnaars, hè? Het zijn zeker winnaars. Maar ze hebben uh, de eerste missie van het ruimteschip Aarde-project gewonnen. En uh, die missie, dat was een speciale opdracht van André Kuipers, die die vanuit de ruimte gaf. En uh, die heeft uh, deze klas als winnaar uitgekozen van de eerste missie. Jasper Wamsteke van het Nederlands Space Office, Nederlandse ruimtevaartorganisatie, die onder andere ook uh, verantwoordelijk was voor het educatieve project. Waarom hechten jullie zo'n belang aan dit educatieve deel? Het is natuurlijk een, een unieke gebeurtenis... dat een, een Nederlander een half jaar lang in de ruimte uh, is. Dat gaat voorlopig even niet gebeuren. En um, bij de vorige missie van André Kuipers in 2004... hadden we al ontzettend goede ervaringen met het uh, Seeds in Space uh, project... waarbij André samen met kinderen plantjes ging kweken. De ervaring was dat dat gewoon ontzettend goede enthousiasmerende werking heeft... voor wetenschap, voor techniek, um, uh, onder kinderen. Nou, en dat is iets wat we wat we gewoon nodig hebben als we een innovatief land willen zijn. Wat heeft het opgeleverd? Om te beginnen een ongelooflijke hoop enthousiasme opgeleverd... bij ja, een, meer dan 1100 scholen die zich hebben ingeschreven voor, uh, voor het project. Wat het uiteindelijk gaat opleveren aan... Uh, uh, of kinderen een uh, wetenschappelijke opleiding gaan kiezen, dat moeten we in de toekomst zien. En dat gaan we zeker ook, uh, ook bekijken. Want dat is er wel een beetje de achtergrond. Hè? Kinderen ook interesseren voor die techniek, voor die wetenschap. Ja, in de eerste plaats ze ont ontzettend gave ervaring meegeven, maar daardoor ze interesseren voor wetenschap en techniek en uh, ja laten zien dat dat ook ontzettend leuk kan zijn. Ik zei al, deze groep heeft een prijs gewonnen. Want ze hebben hier in dit klaslokaal hadden jullie echt gewoon een heel ruimteschip nagebouwd. Hè? Uh, ja, we hadden heel veel met uh, uh, zelfpapier behangen en. Uh, ja, er staat hier een apparaat. Wat is dat nou? Het is een PBG, een poepbrandstofgenerator. Pardon? Poepbrandstofgenerator? <laughs> ja, uh, er, is, er zit een toilet aan. Oh! Als je daar poept, dan gaat het naar, wordt het naar de onderkant gezogen. gaat het poep naar de PBG poepbrandstofgenerator. Daar wordt het in brandstofballetjes gemalen. Brandstofballetjes? Kleine, gewoon kleine balletjes? Ja, kleine balletjes. En dat wordt met de hoopraketten weggeschoten. Want als je iets in de ruimte wegschiet, dan ga je met die uh, snelheid ga je de andere kant op. Het is natuurlijk ook om leerlingen te interesseren in het wetenschappelijk onderwijs. Maar ja, misschien wel de opvolger van, van André Kuipers ook te vinden. Wie van jullie wil nou eigenlijk straks uh, zelf de ruimte in? Ja, eigenlijk wel. Wat vind je daar zo leuk aan? Maar toen ik klein was, hield ik eigenlijk ook wel een beetje van ruimtevaart. En ja, het lijkt me gewoon erg leuk om daar al proefjes te kunnen doen. En een maanden van huis weg te zijn, daar te zweven tussen, tussen de hemel en de aarde. Dat maakt me dan even niks uit. Nee, gewoon weg van huis te zijn. Lijkt me ook wel leuk. <lacht> lijkt je ook wel. Oh, <lacht> <lacht> Andere nog mensen die je die, die omhoog willen? Nou, het lijkt me wel leuk, maar of ik het ooit een keer echt ga doen, dat weet ik nog niet zeker. Want da daar is wel heel veel moeite voor nodig. Ja, weet je wat je allemaal moet doen? Uh, ja, goed studeren en zo. Maar ook weten um, hoe je alles gaat handelen in de ruimte. Want ja, je hebt wel best wel veel dingen nodig om de ruimte in te kunnen gaan en weer uit. Te maar voor jou is André Kuipers wel een beetje een voorbeeld. Ja. 1 juli komende zondag komt hij terug. Ja, Het is allemaal te volgen op televisie, maar ook... Op de, radio. de terugkeer van André Kuipers, zondagochtend 1 juli, in de Radio 1 Sportjouwen. Bijna half tien, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Robin Haase redde het gisteravond niet tegen Juan Martín del Potro. Hij verloor in vier sets van de Argentijn, zowel de nummer 9 van de wereld. Mark Brasser in Londen, goedemorgen. Goedemorgen. Was die del Potro dan toch een maatje te groot? Nee, een maatje niet. Een, nou, een, een maatje inderdaad, daar zit een verklein, uh, verkleining in. Ja, een, een, net. Hij was net uh, te goed voor uh, Robin Haas. Robin speelde een, een goede wedstrijd. Uh, gaf weinig weg. Deed de dingen die hij moest doen. Maar krijgt gewoon ja, van de Argentijnen heel weinig kansen in zo'n wedstrijd. Je moet echt je eigen spel blijven spelen. Uh, goed serveren. moet proberen zijn hem in stelling te brengen. Nou, dat deed hij allemaal. Maar ja, Del Potro speelt zo goed dat je eigenlijk zit te wachten de hele wedstrijd door... op die steekjes die de Argentijn laat vallen... Nou, dat deed hij wel een paar keer. Hazen profiteren daar ook wel goed van. Maar ja, werd toch zelf ook, de steekjes die dan Hazen weer liet vallen, daar profiteerde Del Potro weer van. En als je dan aan het eind van de wedstrijd kijkt en alle cijfers ziet van de wedstrijd, dan zie je dat de verschillen heel erg klein waren... Uh, dat zag je ook in de, in de, in de set-standen. Hazen ja, verloor de eerste. Won de tweede set. Kwam een break voor in de derde. Dat was jammer. Die derde set daar had hij die break-voorsprong vast moeten houden. Ja, die verloor hij. Toen kwam er een vierde set waarin hij vroeg gebroken werd. Hij kwam nog wel terug naar 5-5. Hij brak terug van 5-4 naar 5-5. Ja, toen werd hij weer gebroken 6-5. En toen was de wedstrijd uh, afgelopen. Hij was, er, hij was er heel dichtbij, Hazen. Hij heeft uh, goed gespeeld. Hij heeft, kan zichzelf ja, niet heel veel verwijten. Het is ook, zei hij zelf ook, ja, ook wel frustrerend. Zo'n wedstrijd waarin je gewoon goed speelt. en toch na afloop de complimenten krijgt. en de cijfers zijn in jouw voordeel. Maar ja, je staat wel met lege handen. Dus een maatje te groot. Ja, uh, Del Pottero is net ietsje beter. Laten we het daar maar op houden. Dan naar Kiki Bertens. Uh, zorgt het toch voor een hele leuke verrassing. door uh, in twee sets gemakkelijk van de Tsjechische Savarova te winnen. Uh, wat, wat is er nog voor Bertens mogelijk? Ja, nou ja, het, het, ze zei zelf gisteren eh, dat ze dat eigenlijk ook niet, niet, niet weet. Maar wat het mooie is aan deze wedstrijd... en dan kun je zien wat tennis toch ook een, een mindgame is, een mentaal spel ook. Een paar weken geleden zei ze van... ja, gras, dat, dat, daar moet je op voetballen, daar moet je niet op tennis eh, rosmalen. Hebben we er zien spelen, verloor ze in de eerste ronde. Nou, was niet heel overtuigend. De training hier was, was echt dramatisch, het ging helemaal niet. De trainer verwachtte er helemaal niks van. Ja, en zo stapte ze ook de baan op van... nou ja, slechter dan in de training kan het niet... Uh, uh, ik ga gewoon deze wedstrijd maar spelen. Lekker ontspannen ja. dus ook? He, ja, nou he, inderdaad, heel ontspannen. Nou is alleen natuurlijk wel de vraag of ze dit mee kan nemen naar haar volgende wedstrijd. Want nu ja, weet ze dat ze toch wel op gras kan spelen en wordt, de verwachtingen worden wat hoger. En dus is de druk neemt wat toe. Ja, en dan is, dan is de vraag of ze dan net zo frank en vrij en onbevangen op die baan staat... als dat ze gisteren inderdaad deed in die partij tegen Lucie Safarova. Ze speelt in de volgende ronde tegen Jaroslava Svedova. Dat is een, een, een goede speelster die, die echt dit jaar is doorgebroken, onlangs op uh, via het kwalificatie-toernooi Roland Garros, ik zeg, uit mijn hoofd volgens mij zomaar de kwartfinale haalde. Maar ja, Bertes heeft niks te verliezen. Het, het, het is een meisje waar een, ja, er zit een goede kop op, ze is heel nuchter, ze benadert het allemaal heel, heel, nou, niet nonchalant, maar wel heel vrij en heel open, zo van, nou, ik zie het wel mijn eerste keer op Wimbledon. Ja, en als ze dat weet vast te houden, ja, dan, dan, dan, dan kan ze best nog wel een ronde doorkomen. Ja, toch, een Mark, dan nog even heel kort de kansen van Arantza Reus, want ze moet tegen Stamenta Stozer, nummer ja. vijf geplaatst. In principe kan ze natuurlijk ook Frank en Vrij gaan beginnen aan die partij. Ja, dat, dat, dat kan ze ook. Het probleem is wel, Aranske Rust die staat op baan 1. Dat is het op één na grootste stadion. Nou, de, daar moet je ook aan wennen. Dat is ook weer, weer helemaal nieuw voor Aranske Rust. Dat zal wel een paar games kosten voordat je daar aan gewend bent. Stozer, goede grasspeelster, goede uh, speelster op, op snelle baan. Eigenlijk op alle ondergronden. Heel ervaren. Uh, beweegt goed en zo. Dus die kan op gras echt wel uh, goed uit de voeten. Dus het wordt, het wordt voor Rus wel een, een, een moeilijk Verhaal, maar ze zal inderdaad gewoon haar eigen spel moeten spelen, er onbevangen instappen. Zij is de underdog. Ja, en als je dat realiseert, dan is er op gras veel mogelijk. Precies, en ze is in vorm. Mark Brasser, dankjewel. Radio 1. Het NOS Journaal. Agenten mogen geen religieuze uitingen dragen, zegt het CDA. En duizenden mensen geëvacueerd om bosbranden in Colorado. Het is half tien. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het CDA wil dat agenten en ook rechters... geen zichtbare religieuze uitingen dragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppeltjes en kruisjes. Het partijbestuur wil dat voorstel opnemen in het verkiezingsprogramma.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 Acht op de tien Amsterdamse huizenbezitters betalen een te hoge erfpacht. Dat zegt de Amsterdamse rekenkamer na onderzoek. In Amsterdam wordt eens in de 50 of 75 jaar de jaarlijkse erfpacht opnieuw berekend. Huizenbezitters hebben daarom de afgelopen tijd een nieuwe aanbieding gekregen. En meer dan de helft van die mensen heeft het erfpachtvoorstel niet geaccepteerd. Waarna een deskundige met een nieuwe aanbieding kwam. In 80 procent van de nieuwe voorstellen viel de erfpacht bijna 600 euro lager uit. In de Amerikaanse staat Colorado moeten steeds meer mensen hun huis uit... vanwege de hevige bosbranden. Sinds het vuur uitbrak zaterdag zijn 32.000 mensen geëvacueerd. En de branden bedreigen de buitenwijken van de stad Colorado Springs... en de druk bezochte campings bij de berg Pikes Peak. Een van de toeristische trekpleisters. Deze vrouw moest vluchten voor de vuurzee. Ik ga mijn huis for probably de Oh my god, ik smoke in de air. Zo so bad. Door de brand in Colorado is al 2.500 hectare bos in de as gelegd. Overheid, beleggers en bouwers slaan de handen ineen om iets te doen aan de leegstand van kantoren zonder tekenen vandaag een convenant dat ertoe moet leiden dat de leegstand terugloopt onder meer door te helpen zoeken naar een andere bestemming voor kantoren. De voorzitter van de kantoren-top Hans De Jonge. Wat we gedaan hebben is met alle partijen om de tafel zitten... en kijken hoe we dit probleem kunnen aanpakken. En dat is niet alleen uh, het probleem om panden te onttrekken... via sloop of via functieverandering. Maar dat is ook aan de voorkant van het proces voorkomen... dat er uh, nieuwbouw gaat plaatsvinden op plekken waar het niet moet. Steeds vaker staan kantoorpanden leeg. Op sommige industrieterreinen zelfs de helft van alle kantoren. Vooral in de vier grote steden en in Eindhoven is, de proble is het probleem groot. Nederland trekt deze zomer iets meer buitenlandse toeristen dan vorig jaar. Vooral Duitsers en Belgen zijn van plan om hun zomervakantie in Nederland door te brengen... zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme. komende paar maanden vieren naar verwachting 2,6 miljoen mensen hun vakantie hier. 50.000 meer dan vorig jaar zomer. Het Bureau voor Toerisme. In economisch onzekere tijden zijn de buurlanden vaak in trek voor een zomervakantie. En Nederland profiteert daarvan in het geval van de Belgen en de Duitsers... Uh, die blijven wat dichter in de buurt. Dus deze zomer is bijna de helft van alle buitenlandse toeristen in Nederland... is Belg of Duits. Nederlanders gaan dit jaar minder op zomervakantie. In totaal hebben 9,8 miljoen Nederlanders een vakantie in binnen- of buitenland geboekt. 200.000 minder dan in de vorige zomervakantie. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Warme en tamelijk vochtige lucht trekt vandaag vanuit het zuiden ons land binnen. Dit gaat gepaard met veel wolkenvelden en af en toe een beetje neerslag. Vanochtend is het overwegend bewolkt en valt soms wat regen. Ook vanmiddag blijft het wolkendek op de meeste plaatsen gesloten. Misschien is lokaal even een glimp van de zon te zien. Geleidelijk komt er bij alleen in het oosten nog een enkele spat regen voor. De temperatuur stijgt vandaag naar 20 graden aan zee en 22 in het binnenland. En er staat een meest matige westenwind in kracht 3 tot 4. De bewolking domineert ook vanavond het weerbeeld. De wind valt steeds meer weg en er valt alleen nog zeer plaatselijk een drup regen.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 Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Malden 3 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Maasbracht. En daar staat bij Kuik 2 kilometer. Vijf over half tien, nog tot tien uur kunt u luisteren naar het NOS Radio 1-journaal. Bijna één op de zeven kantoorgebouwen staat leeg. U heeft er over kunnen horen in het Radio 1-journaal vanochtend. Om die leegstand aan te pakken wordt vandaag een akkoord getekend. Met een sloopfonds en meer samenwerking... willen bouwers, investeerders en overheid de leegstand bestrijden. Mark Hamer is al de hele ochtend in Rijswijk... waar het probleem groter is dan gemiddeld. Want op bedrijventerrein, de blaspoel polder... wordt maar liefst een ik kwart ik van de gebouwen de niet gebruikt. Mark, Mark, uh, Mark dus ik, ik oh, uh, oké. Okay. Nou, bij vlagen eigenlijk. Uh, aan de ene kant uh, zie je mooie gebouwen staan uh, van, van uh, ja, grote bedrijven. Ja, en soms dan loop je hier rond. Ja, en zoals hier, uh, het gras komt uh, uit de stenen omhoog. Ik kijk naar het gebouw, uh, de, de ramen, daar zit plastic overheen. Dat is helemaal afgepladderd. Maar ik kijk hier even op het gebouw, uh, Rob van Hoogdalen, want het is uw ja. Er is hoop, hè? Er is zeker uh, hoop. En, uh, het zijn er nou eenmaal lastige tijden. En dan moet je ook uh, andere uh, zaken bedenken om oplossingen te uh, komen. Ja, want als ik nu nou op de tekening die hier op een, uh, op een poster staat kijk... dan, uh, ja, dan zie ik gewoon uh, dat, dat, dat die afgebladde ramen... Is. er komt een hele nieuwe raampartij in. Het wordt hartstikke mooi. Laten we even naar binnen lopen in dit gebouw. Want hoe lang bent u eigenaar hiervan? Uh, ongeveer acht jaar. En uh, wat zat er acht jaar geleden in? Uh, toen zat er een uh, bedrijf in wat uh, papier verwerkte en uh, grote... Uh kopieerbesides fabriceerde. En u dacht, mooi, uw inkomsten allemaal prima. Ja, dat was uitstekend. Eén huurder, één inkomsten. Dus dat was op zich een interessante belegging. Ja, toen ging hij weg. We gaan even door een paar plastic deuren heen. Hier, hier werd het papier... Ik zie het alweer helemaal voor me met van die wagentjes naar buiten gereden. Inderdaad, ja. ja, ja. En nu uh, helpt, u, uh, helpt u uw vrienden een beetje met het gebruik als opslagruimte. Ja, dat ziet u, dat ziet u goed, inderdaad, uh, ja. Dat uh, is een tijdelijke opslag. Aan de achterzijde echter, uh, hebben we een, uh, iemand die, uh, een startende ondernemer. die probeert uh, met timmeren uh, ouders en kinderen uh, ook bezig te houden. En daarnaast uh, doet hij dan gelijk ook uh, bewaken voor het gebouw. Ja, even luisteren. Het is hier wel heel hol. Ja, inderdaad. <lacht> ja. <lacht> maar wat gaat u hiermee doen? Nou, wij gaan uh, hier een, uh, uit het dak. want u moet u voorstellen dat ongeveer 3000 vierkante meter. Hier gaan wij 850, 900 vierkante meter uit het dak halen. Creëren daarmee een hele grote mooie binnentuin. En vullen eigenlijk de hal die normaal eigenlijk maar voor één verdieping was... in met twee verdiepingen. En gaan we ons dan helemaal oriënteren op de marktsegmenten, begane grond. Alles met jeugd, kinderen, eh, verzorging, opleiding, lessen, creatief. En de verdieping, daar zullen kleine bedrijven vanaf 25 vierkante meter de mogelijkheid vinden om elkaar te versterken. En wat gaat u betalen? Uh, dat, gaan wij, uh, dat gaan wij betalen, ja. En, uh, maar u niet alleen? Ik ga dat niet alleen betalen. Daar is uh, gelukkig ook daar creativiteit bij aannemers... die bereid zijn om uh, uh, mee te financieren uh, en mee te participeren in het project. En ik denk dat het ook alleen zo kan, gezamenlijk. Gezamenlijk, tussen alle partijen, gemeenten, eigenaren, uh, aannemers... Uh, alleen dan kan je tot goede oplossingen komen. Maar u heeft wel uw verlies moeten nemen. Uiteraard moeten we ons verlies nemen. Dat is een, uh, dat is een ding dat zeker is. Ik bedoel dat, uh, u heeft moeten afwaarderen op, op het pand. Maar ja, dan weer nieuw gaan investeren. Dat is uiteindelijk wel de oplossing. Dat is de oplossing. Want je schrijft daadwerkelijk af. Maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat ik 75 van mijn afgeschreven bedragen... over twee, drie jaar, als dit project daadwerkelijk gelukt is... gewoon weer terugverdien. En dan wordt de plaspoelpolder er ook weer een stukje mooier op. Er komt hier ook een winkeltje in, een, begrijp, een kleine buurtsuper. En Arie, ah, arme SRV-man, die, die, die de hele ochtend hier al toeterend door de buurt heen... Ja, die gaat er dan misschien wel weer onder, onderdoor. Nee, want ik kan u zeggen dat deze SRV-man ook een enorme steun is uh, in het initiatief van de urbanisator. Het moet blijven hier leefbaar in de plasbol, plaspoelpolder. En van de plaspoelpolder naar Helsinki, want daar beginnen vandaag de Europese kampioenschappen atletiek. In Finland is verslaggever Andy Houtkamp. Andy, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Ze zijn een beetje laat in Helsinki. De Olympische Spelen beginnen bijna in Londen. Uh, zit dat er niet heel dicht op? Dat zit er heel, heel, heel dicht op. En dat uh, hebben ze eigenlijk expres gedaan, de Europese Atletiek. Federatie, want in het jaar van de Olympische Spelen werden nooit Europese kampioenschappen of wereldkampioenschappen gehouden. En nu is dit een, een probeersel. En ik, ik denk dat het niet eens zo'n gek probeersel is. Je ziet wel dat uh, sommige landen uh, wat mensen thuis laten. De, die zich echt moeten voorbereiden op de Olympische Spelen. Omdat ze zich daar uh, echt... Dat is natuurlijk het evenement voor de atletiek. Ook Nederland, Elko Sint-Nicolaas. De man die op de meerkamp zo goed is. Die laat dit aan zich voorbij gaan. En terecht, want het gevaar... Bij de blessures is natuurlijk uh, heel groot. Maar daarnaast uh, zijn alle uh, grote atleten, of de meeste grote atleten, zijn toch wel aanwezig. En ook uh, voor Nederland, want we hebben hier maar liefst 35 atleten die hier in actie komen. En dat is uh, bijna een record. Ja, maar en die nog even voorgaan op, op uh, hoe dicht dat op de spelers zit. Denk je dat de atleten alles zullen geven of voorzichtig zullen zijn? Nee, die zult, nee, een atleet geeft altijd alles. En het is toch een Europees kampioenschap. Zo'n mooie medaille om je nek, eh, daar doe je het allemaal voor. Om de beste van Europa te kunnen zijn en te mogen zijn. Eh, en daarnaast kunnen eh, bijvoorbeeld Nederlandse atleten zich ook nog plaatsen voor de Olympische Spelen. Als ze een heel goed eh, resultaat halen. Dus het eh, mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten. Ja, en zitten er dan ook nog Nederlandse medaillekandidaten bij? Absoluut. Uh, we hebben er alleen in actie gezien. En dat is Rutger Smit. Die was echt geweldig op de kogel. Uh, het zijn kwalificaties. Hij stootte 20,55 meter. 55. Meteen zijn beste dit jaar in zijn allereerste poging. Er was 20,30 meter 30 nodig voor de finale. Uh, finale is vrijdagavond, nou daar zit hij dus dik in. En uh, wat nog mooier was, hij was de beste van allemaal uh, vanochtend in de kwalificatie. Overigens kent hij dit uh, stadion erg goed, want in 2005, zeven jaar geleden, won hij zilver bij, het, uh, bij de wereldkampioenschappen. Dus dat was een goed begin. Uh, die verwacht ik zeker voor een medaille te gaan. Jorendi Martina, die kennen we allemaal. De sprinter, met name op de 200 meter. IJzer ik zie niet in waarom hij geen goud kan halen. En dan hebben we bijvoorbeeld nog uh, Daphne Schippers. Een uh, ongelooflijk sprinttalent op de 200 meter. En uh, Robert Latouwers op de 800 meter. Nou, ik zie het allemaal wel zitten. die Houtkamp, u hoort hem uitgebreid de hele dag. En de komende dagen op de Radio In Sportzomer. Dan het CDA. Wil uh, rechters en politieagenten verbieden... om religieuze uitingen zichtbaar te dragen? U hoorde dat eerder. Het is de bedoeling dat dit in het verkiezingsprogramma komt te staan. Verslaggever Wilco Boom. Welke wat wil de partij hiermee bereiken? Ja, het CDA vindt dat politiemensen politie, en rechters... dat die neutraliteit moeten uitstralen, de neutraliteit van de overheid. Ja, en daarom willen ze dus een, een verbod op bedragen van die religieuze uitingen... zoals uh, keppeltjes en hoofddoeken en ook kruisjes. En het is een voorstel dat komt van de afdeling Utrecht. Een voorstel om dat toe te voegen aan het uh, verkiezingsprogramma. Nou, het partijbestuur heeft dat inmiddels overgenomen. En zaterdag dan beslist het partijcongres van het CDA... of het inderdaad in het uh, verkiezingsprogramma wordt opgenomen. Ja, er is al vaker gesproken over een dergelijk verbod voor alle ambtenaren. Waarom is het nu zo bijzonder? Ik vind het wel bijzonder dat het uitgerekend van het CDA uh, komt om ook het dragen van kruisjes te verbieden. Hey, ik kan me voorstellen dat uh, pak een, beet een katholieke agent in Limburg zich nu even onder de pet krabbelt en zich afvraagt: uh, wat wil het CDA nu weer van mij? Maar uh, je kunt ook zeggen: de redenering is consequent: hè. gelijke monniken, gelijke kappen. Uh, wat het ook bijzonder maakt, is dat uh, navraag me inmiddels heeft geleerd dat het dragen van religieuze uh, uitingen door agenten en rechters... eigenlijk al verboden is. Volgens het ministerie van Veiligheid is er een gedragsregeling... voor uh, politiemensen, de gedragsregeling Lifestyle. En daar staat al in dat ze geen keppeltjes of, of hoofddoeken... of kruisjes mogen dragen. Nou, en de Nederlandse Vereniging van Recht, Rechtspraak, van de rechters... die heeft ook al zo'n gedragsregeling... die inhoudelijk op hetzelfde neerkomt. Ook rechters mogen die dingen al niet dragen als ze aan het werk zijn. En die hebben natuurlijk ook al de toga... die de neutraliteit van de rechtspraak Mm, maar als we het zelf al geregeld hebben onderling... Euh, waarom willen het CDA dan dat toch weer gaan verbieden? Is dat dan vooral symboliek? Nou, ik, Misschien hebben ze het niet in de gaten gehad dat het al verboden is. <laughs> het komt er in elk geval op neer dat ze iets willen gaan regelen... dat al geregeld blijkt te zijn. Ja, oké. Okay. Wilkom, boom. Dank je wel. staan straks nog stil bij het overlijden van filmmaakster... scenario-schrijver en regisseur Nora Ephron. Dat doen we zo dadelijk... Dit is het NOS Radio 1-journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het allerliefste dat ik doe is koken. De keuken daar is echt mijn koninkrijk. En had ik toen die brandlucht zelf geroken, stonden er nu nog huizen in onze wijk. Strijk, daar kan ik uren over praten. Mogen strijken is voor mij een grote gunst. En strijk ik dan je nieuwe jurk vol gaten. Moet je maar denken, dat is een vorm van postmoderne kunst. Ja, inderdaad, er zijn bewijzen van dat hij bestaat. De ideale man vraagt mijn dossier. Neem desnoods een hersenskan. Want hij staat hier, de ideale man. Ook in de tuin blijft het me man lukken. Fluitend, rijdend met ons glasmachine. Reed ik ons schildpadje in minstens duizend stukken. Het familiale drama was niet te overzien. Ja, inderdaad, er zijn bewijzen van. Want hij bestaat de ideale man. Vraag mijn dood. Zuur je meen desnoods zijn hersens kan. Want hij staat hier, de ideale man. In mijn allergooste dromen ben ik niks met een ander van plan. En zou je niks met twee lesbiennes tegenkomen? En als dat wel zo is, dan zeg ik daar niks van. Dus ben ik kwaad dat jij nog twijfelen durft. Of hij bestaat de ideale schurf. Ik ga me informeren bij de Taliban. Nemen je vraag als ideale man. Bart Peters met de ideale man. De Radio1 Sportzomerbus. En ondanks zijn grieperigheid is Rem Radekeson afgereisd naar Meppel eh, Prem om je te laten omringen door mensen die goed voor je kunnen zorgen. Nou, wat ontzettend leuk is, je staat op zo'n klassieke kade. Dan uh, is er zo'n ja, hele grote sloot, mag ik het niet noemen, maar diep water. De Meppelerdiep, daar komt hij op uit. Het bootje, zo'n grote witte, zeg maar, cruiseboot. Uh, Jan Plezier staat er op vla wapperende vlag en dan kom je naar binnen. En dan valt het me op dat er een heleboel... Ja, er, er staat ook gebak, Lara. Dit is wel erg, hoor. Volgens mij kwam ik met mensen die allemaal een beroerte hebben gehad. Zitten ze allemaal aan de taart, oh, jee, jee. ochtends vroeg. Goedemorgen, meneer. Hoe heet u? Goedemorgen. Mijn naam is Scholtend. U heeft een beroerte gehad? Ja, ik heb een herseninfarct gehad. Vo Voor twee jaar terug. Bijna twee jaar terug. Ja, ik zal hem even beschrijven Lara. Het is een goed uitziende jonge vent. Ik, ik, ik schat hem een jaar op 45, 48. Max, hoe oud bent u? Bijna 59. Nou, u is het de baling te nemen live op Radio W. Dat geloof ik niet. Ja, echt. Ik ben 59. En hoe kwam het dat u... Aan u is niet te zien. Ik zie geen littekens of ja. zo. Ik had een Verstopte slagader in mijn hals en kreeg ik een aaneenzijdige verlamming aan de linkerkant. Zowel de linkerbeen als de linkerarm was ik verlamd. En toen hebben ze met spoed geopereerd en ja, ik ben weer heel goed opgeknapt. Is dit voor het eerst dat u op het boottochtje gaat? Ja, dit is voor de eerste keer dat wij hier aan deelnemen, ja. Oké, okay, dan ga ik naar de voorzitter, de vrouw die dit organiseert, mevrouw uh, Of Kunt u alsjeblieft aan de luisteraar uitleggen wat uw organisatie doet en wat dit boottochtje inhoudt? Nou, onze organisatie doet heel veel. Uh, wij zijn een regio Groningen en Drenthe. We hebben binnen regio Groningen en Drenthe hebben wij uh, in totaal negen lotgenotengroepen... Uh, verspreid over allerlei uh, plaatsen. En daarvan zijn twee jongere groepen. Dus men, jonge mensen die getroffen zijn door een beroerte. En, en uh, als ik nu kijk om me heen, ik zie voornamelijk wat oudere mensen. En dit is het boottochtje. Dat doet u, is dit een soort één keer per jaar uitje? Wij, wij verzorgen één keer per jaar een bootreis. En we zien ook dat veel al de ouderen daar meegaan gaan... omdat er heel veel jongere mensen nog werken... ...kinderen hebben, maar ook, zich ook niet echt thuis voelen tussen de ouderen. Dus die hebben dan later in de zomer met elkaar een barbecue. Oké, okay, het CVI is een soort verzamelnaam. We, we zijn het gewoon voor iedereen die een beroerte heeft gehad. Uh, een, ja, een cerebraal uh, uh, vasculair incident noemen ze dat dan in medische termen. Maar het is een beroerte. Uh, uh, je kunt een hersenbloeding krijgen of een herseninfarct. En uh, linkszijdig of rechtszijdig verlamd worden. En uh, het is vaak zo: mensen die uh, rechtszijdig uh, getroffen zijn, die hebben linkszijdige verlamming. En mensen die linkszijdig getroffen zijn, kunnen ook een afasie hebben, dus niet kunnen spreken. Nou, we gaan straks wel met een dokter over, maar wat me opvalt, ik, ik, ik, ik ontmoet dan, ik kom veel in de randstand, dat zie je van die mensen die veel geld hebben, drie auto's, alleen maar chagrijnig zijn, en ik ben hier al een tijdje, ik, het lijkt alsof er alleen maar vrolijke happy de peppy mensen hier rondlopen. Mensen die in de CVA hebben gehad, genieten van allerlei kleine dingen. En daarom, daarom doen wij ook één keer per jaar een bootreis. We hebben één keer per jaar een gezinsdag. En dan mogen ook de kinderen en de kleinkinderen meekomen. Dat doen we in Westerbork. En we hebben één keer per jaar hebben wij een uh, kerstbijeenkomst. Oké. Okay. En uh, ja, dat verzorgen we wel. En het is altijd heel goed bezet. Nu ook zijn er vandaag 105 mensen mee. En de uh, kerstbijeenkomst is ook altijd rond de 100 mensen. Dus dat zijn dingetjes juist voor ons als vrijwilligers. De krenten in de pap, om dit te organiseren voor de mensen. Nou, ik wens u een hele plezierige dag, Lara, wat ontzettend leuk is. Ik heb eigenlijk nog maar tien seconden komen. De schipper gaat me snel uitleggen. Kijken maar zelf of jullie kennis van Nederland goed is. Hij gaat even snel de route vertellen. Luister en huiver. De route is vanaf Meppel, de Schutsluis Beukers. Dan over het meerdere van Noordwest, over Rijssel, over de Beltewieder, de Beulakkerwieder. Over het Giethoornse meer en dan naar Blokseil. Over Blokseil gaan we naar Vollenhoven, Genemuiden, Zwartsluis, weer terug naar Meppel. Oké, kende je al deze plaatjes, Lara? Uiteraard. Ik wel, hoor. Ja, Marcel altijd. Jij bent ook in de buurt. En ik moet. Ik moet wel zeggen, uh, uh, Marcel en Lara, het is erg bevredigend. Het klinkt heel raar uit mijn mond. Maar als je hier bent, dan besef je wel weer, wij zijn nog gezond en alles. Maar als zoiets gebeurt, dan zie je hoe mensen genieten van de kleine dingen des liefdes. En dat mogen wat chagrijnige Nederlanders met hun zakken vol af en toe wel gaan realiseren. Prem Raddekisjoen, vanochtend en de hele dag trouwens. Later gaat hij nog ergens anders naartoe op de Sportzomerbus. Het is acht minuten voor tien. Scenariniste Nora Ephron is gisteren op 71-jarige leeftijd overleden. Ze schreef scripts van succesvolle films als When Harry Met Sally. Met inderdaad die bekende scène. Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! yes! Oh! Oh! Oh! Oh, God. Oh. I'll have what she's having. <laughs> het blijft leuk. McRyan hoort u. En nog iemand in dat restaurant. Scenario schrijven Frank Ketelhuis. Um, goedemorgen. Frank Ketelaar. Goedemorgen. Dag meneer Ketelaar. Um, bent u fan van Efron? Ik ben enorm fan van uh, Nora Efron. Die, uh, die nog iemand die u net bedoelde was. namelijk de moeder van de regisseur Rob Reiner. Die Echt? De, bij de opnames aanwezig was. En uh, ter plekke is toen nog die uh, grap bedacht die het helemaal afmaakte. Die ja? scène. Dat deed ze leuk. Dat deed ze heel goed, ja. ja. Was, was dit een kenmerkende scène voor haar? Ja, ik denk het wel. Zij uh, ze verstond als, uh, als geen ander om uh, echte goede geestige uh, dialogen te schrijven voor romantische comedies. En uh, ja, het is een beetje de moeder van het genre geworden. Aanvankelijk schreef ze ze en uh, later ging ze ze ook regisseren. Sleepless in Seattle is ook van haar, dat heeft ze niet alleen geschreven, maar ook geregisseerd. En uh, You've Got Mail heeft ze zelf gemaakt. En, uh, haar laatste film was uh, Julie and Julia. Niet helemaal een romantische comedie, maar uh, toch wel met veel uh, raakvlakken met genre. Meneer Ketelaar, wij begrijpen dat u een ontzettende fan bent van Efron. Waarom? Waar zit hem dat in? Nou ja, kijk, dialoog schrijven is uh, moeilijk. Je hebt het of je hebt het niet. Het is moeilijk om te leren. En zij had het heel duidelijk. Maar het mooiste vond ik vooral in When Harry Met Sally, wat volgens mij wel het hoogtepunt haar werk is, dat het zowel geestig als uh, emotioneel was. Dus het is een film waar je in de, in de beste en letterlijkste zin van het woord bij kan lachen, maar ook bij kan huilen. Het ging echt ergens over. De dialoog hadden body. En uh, ja, ze waren ook nog eens uh, onwaarschijnlijk geestig. Hm. Ook... Uh, ja, die films zijn toch ook uh, ja, lief, moet ik het zo zeggen, aardig. Was, dat, was zij zo? Nou, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Ze heeft ook een film geschreven, Hardburn. Die gaat over haar eigen scheiding van Carl Bernstein, met wie ze ooit getrouwd was. Een de journalist. Had wel, uh, die had wel uh, wat uh, giftige randjes. Maar de, inderdaad, uh, het genre van de romantische komedie is per definitie wel zoet. ja. Het, natuurlijk wel, het komt altijd goed aan het eind en dat willen we ook graag, dat willen we ook zien. En kent u haar werk als journaliste ook? Want dat deed ze ook, hè? Nou, ik heb wel eens een half boek van haar geschreven, maar, gelezen. Maar uh, ik ken het niet echt goed, nee. nee. Nou, u was nee. vooral fan van haar vanwege haar scenario's? Ja, dat is echt begonnen met When Harry Met Sally. Ik zat zelf toen nog op de filmacademie toen hij uitkwam. En uh, ik ben geloof ik vijf of zes keer uh, achter elkaar naar die film geweest. Het was echt een onwaarschijnlijke, gewoon uh, echt een openbaring. Ja. Meneer Ketelaar, dank dat u ons, uh, even kort met, uh, met ons wilde bijstaan. Uh, Oké, okay, Wilde We bij het leven van Evan. Dank u wel. Bijna tien uur, einde van dit NOS Radio In-journaal. Straks de Radio In-sportzomer. Thijs van de Brinken, Willemijn Veenhoven. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie doen om te beginnen? Uh, Brenno de Winter die gaat praten over de nieuwe cyberstrategie van het Nederlandse leger. Die wordt zo meteen uh, bekendgemaakt. Oh. Ike Jippes komt praten over de ontmoeting tussen koningin Elisabeth en de, de tweede man van de IRA in Engeland. En later vanmorgen Mayan Berg en Ferry Mingelen. Genoeg reden om te blijven luisteren naar Radio 1. De sportzomer begint uh, na 10 uur met Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. En verder de hele dag door tot 11 uur vanavond. Wij wensen u een prettige dag. Kan ik er alleen nemen? Ja, hè? Tom van Dijk, goedemiddag. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ja, ik ben ik. Ja, u bent hoor. Ja. Heeft u iets op uw leven? Ik heb enerzijds complimenten voor het programma. Of iets heel anders? Dus weet hoe het met de hondjes van Fortuyn is? Oh, dat heb ik geen idee, mevrouw. met de hondjes van Fortuyn is? Dus, uh, daar ga ik niet over. Wel iedere dag tussen twee en half drie met Tom van Dijk. Een goedemiddag. een goedemiddag. Een goedemiddag. 0800 1101. Tom, luister. Ja. 0800 1101. Klaaglijn Tom van Dijk, goedemiddag. Ik had een Ik wacht even tot hij gaat